proeven kan met het CNW journaal. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker negen doden gevallen... bij een terroristische aanval op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanval begon met het opblazen van een auto die gevuld was met explosieven. De wagen stond bij de ingang van het ministerie. Korte tijd later volgde een tweede zware ontploffing. Gewapende mannen stormden erop het gebouw binnen... waarna er buitenschoten werden gehoord. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab heeft de aanslag inmiddels opgeëist. De extremisten kiezen geregeld prominente doelwitten in de Somalische hoofdstad. Het dodental als gevolg van de overstroming in Japan is opgelopen tot 38. 50 mensen worden nog vermist. Het midden en westen van Japan kampen met hevige regenval... die leidt tot zware overstromingen. Ruim 1,6 miljoen mensen zijn geëvacueerd. De hulpverlening komt op sommige plekken moeilijk op gang... doordat wegen door aardverschuivingen moeilijk begaanbaar zijn geworden. De regering Trump moet voor middernacht een lijst laten zien... met de namen van zo'n 100 migrantenkinderen onder de vijf jaar... die de afgelopen tijd van hun ouders zijn gescheiden. Die eis is afkomstig van dezelfde federale rechter... die onlangs bepaalde dat alle gezinnen die opgesplitst zijn... aan de Mexicaans-Texaanse grens voor 26 juli herenigd moeten zijn. De ouders zitten vast omdat ze illegaal de VS zijn binnengekomen omdat kinderen niet gevangen mogen worden gezet zijn ze van hun ouders gescheiden en naar opvangcentra gebracht. Soms op wel honderden kilometers afstand van hun vader en hun moeder. De politie zoekt getuigen van de mishandeling van een leerkracht op een basisschool in Emmen. Dertig kinderen van groep 7 en 8 zagen gisterochtend hoe de juf op straat in haar buik werd geschopt door een jongen. Ze was met de leerlingen onderweg naar een wielerwedstrijd. De dader zou gezegd hebben dat de groep op zijn weghelft fietste. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. Morgen meer zon en ongeveer dezelfde temperatuur. Maandag en dinsdag minder warm en minder zonnig. Maar daarna keert het zomerweer weer terug. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnhard Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. In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 Het komen nu weer een hoop Nederlandstalige hits. Waaronder Tony van Hulst. Die is eigenlijk meer Vlaams, maar hij is ik Nederlands. Uh, Rita Rey komt voorbij, maar eerst die Willy Alberti. Samen met Johnny Jordaan, met Moeder, hoe kan ik je danken? Mevrouw, waar ik het meest van al, want al wat ik nu ken, en al wat ik nu ben, moeder, dat dank ik aan jou. Je hebt me in het leven steeds liefde gegeven. Je je hebt zonder klagen mijn zorgen gedragen. Niet ene was er zo goed als jij. Ieder uur van de dag, moet ik aan je denken, ieder uur van de dag, wil ik bij je zijn, geen moment dat je niet bij me bent in mijn gedaan. En geen pijn kan er zijn voor de tijd die verglijdt bij het wachten. Ieder uur van de dag moet ik aan je denken. Ieder uur van de dag komt ons weer zien erbij. Leef ik bij jou, ieder uur van de dag? Dagen, weken, maanden zijn voorbij gegaan. Hoe lang is het geleden dat je ging? Al ben jij ook mijlen ver van mij vandaan, en leef je alleen nog in mijn erin?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 van Tony van Huls, met ieder uur van de dag. En daarvoor Rita Ray met Harlekein. En dat, uh, zo wordt gezegd, dat was haar mooiste studio -opname. De andere opnames die ze gemaakt hebben waren blijkbaar niet zo uh, strak en mooi opgenomen... als deze van uh, Harlekein. Zie je hem zandvoort. De volgende artiest is uh, Joe Harris. Geboren in Brugge, op 25 december 1943. En al daar overleden op 1 juni 2003 was ze... Oorspronkelijk een, een Vlaamse zanger. Werd geboren als uh, George Elisabeth. Hij was een jongste kind. Zijn ouders dreven een kruidenierswinkel en een café. En hij speelde ook in het koninklijke speelschaar... Sint-Franciscus Saverius Brugge op jonge leeftijd. En op zijn twaalfde nam hij zijn eerste plaat op... onder de naam Joske Harris. En hij werd als zanger bekend in de jaren zestig en zeventig. En afhankelijk zong hij Engelstalige nummers... met zijn band Joe Harris en The Pink Umbrellas... En in 1968 had de band twee hits met Hope of a Miracle en Daisy Does'. Een andere engels nummer is Home Isn't Home Anymore. Uit 1969 was dat. En in de jaren zeventig schakelde hij over naar Nederlandse muziek. En u hoort hem nu, Joe Harris met Silver Dropjes. Een opname uit 1971. Het geluk ging voor mij toen je good goodbye. Nu ben ik hier alleen, laat niet toe dat ik weer Het is hier zo stil om me heen. Als mijn tranen voor jou, zilverdropjes waren. Ah uh -huh.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 40, 50, 60 in de jaren 70. En als u een deel gemist heeft of u denkt van... Uh, ik wil het programma nogmaals beluisteren. Dat kan, want iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. U hoort de muziek van Jelle de Vries met Vers van de Pers. En daarvoor een hit uit 1967 alweer. Het was Clark Richard met Tranen in je Ogen. En de volgende formatie... zijn de Annabella's. Dat was een Amsterdams zangduo bestaande uit de zussen Anne en uh, Francine Goethart. Het duo zong Levensliederen en smartlappen En was uh, actief in de jaren 50 en 60. En uh, ja, grote hits. Als je trouwt, trouw dan uit liefde. Zeg, weet je wat, je, wat ik wil? Daar in Madrid, de oude muzikant. Dat was allemaal 1955, 1956. En ook zo'n grote hit uit... Uh, 1955. We het op 10 van weekblad 4. We hebben het over 20 kleine vingertjes. Hier zijn de Annabella's. Bijt echt paarden de wit belde midden in de nacht de brave je paard. En wat hij bracht werd al... Op pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. De jonge mama is de hele dag in touw, van baby's eisen een tijd. Maar ook papa is aan zijn kroost veel vrije vuurtjes kwijt. Dan maakt hij warme badjes klaar en spoelt hij luierschoor. Ze klein en twintig tintjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een neus, daar lijkt ze precies op na. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op. Daar sta je van versteld Is de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 Er is geen stijverd, ik spaarde. kreeg gewoon van uur tot uur Laat me, laat me Laat me mijn eigen hand gaan Laat me, laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik zou ook wel eens een keertje sterven ben ik, echt niet ik laat mijn liedjes dan nou maar zwerven en verder zoek je er maar uit Gelopen blijf ik nog jou zingen Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn Ik blijf er lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben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 Eenzaam rond. Hij breidt aan zijn wollen sokken, op zijn schapen past de hond. Niemand die de rust verstoort en de huidige breedt maar voort. Een recht en een afrecht, een recht. Het dorpje bij de heden woont een meisje jong en blond die de helder al een tijdje echt een leuke lievert vond maar de helder merkt het niet hij breed voort en nu iets een lied een Het is al een oude waarheid Maar de liefde zoekt steeds lust Het meisje ging toen naar de herder En ze vroeg hem zeer beslist Of zij dat patroontje hebben mocht Het was precies waar ze al zo lang naar zocht één recht en één arm. Hij Zag haar roze wangen en hij zag haar rode mond. Zij dat hij voor het patroontje heus een kusje ik vond bij de ondergaande zon. Goed dat de hond op de schapen passen kon: één recht en één afrecht, één recht. Een In, In het dorpje bij de heide Heeft de kerklok lang geluid Want de herder was de bruigom En het meisje was de bruid En nu breidt hij heel tevreden Aan de baby zet mee Een recht en een afrecht, een recht. En een afrecht, een afrecht. Ja, u hoort de muziek van Trus Koopmans met een recht en een afrecht. En daarvoor Ramses Alfie met laat me. En de volgende artiest is Jantje Hendricks, geboren in Weert op 15 januari. 1923 en overleden aldaar op 21 januari 2009... was een Nederlandse zanger en accordeonist. En hij vormde samen met de Johnny Hoes het duo De Twee Jantjes. En samen met zijn vrouw Ria Roda vormde hij het duo Jan en Ria Hendricks. En brachten ze dus grammofoonplaten uit met nummers als... Ik heb een pompstation gepacht en Bella Monica En een iets minder bekende hit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 Alpenrozen bloeien, Joeghai die, daar, en de Alpen toppen gloeien. Joeghai die, daar, zie je in de Alpen dalen. Joeghai die, Joeghai daar, van zijn gretels samen de balen. Joeghai die, heida. als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Als de Alpenroos weer bloeien. Als de Alpenrozen bloeien. Joeghaidi, Joeghaida, en de laatste blinders stoeien. Yo, Joeghaidi, Joeghaida, dan komt Amor heel vermeten. Joeghaidi, he, Joeghaida, he, in het hart van Hans en Gretel. Joeghaidi, Joeghaida. Joeghaidi, Joeghaidi, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Een is om Waar is de Waar is lieflijkheid, hallo Waar is de bom? Waar is de bom? Waar Waar wel,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 Doe geef me vlug een zoen. Ik hou van uniform. En ik ben dol op jou, pensioen. Pensioen. Ja, en dat was Jenny Roda. Samen met Wim Popping. Met Dag Agentje. Hoort u regelmatig voorbij. Komen in dit programma. Een van mijn favorietjes. De muziek van de Foraio's. Met Bye Bye Love. Alleen dan half Nederlands. Half Engels natuurlijk gezongen. En de volgende formatie, dat zijn de solisten van de Wim TV-show. U hoort ze nu met Katootje. Ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ze vermaken maken wat ze vol, Ze vermaken maken wat ze vol, Ze vermaken maken wat ze vol, Ze gaan maken wat ze, ze, gaan maken wat ze En ze maakten van boter een dominie, een domini pardon. In de kark in de kark, zeele dominee. In de kark in de kark, Een dominee. een domi, dominee, een domi, dominee, en mijn zuster niet die, die, en mijn zuster niet niet, en mijn zuster die niet die, die. Die, die. En ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw per doos. Kom er binnen, kom er binnen, zeg er maar Karak, in de karakun, de karakse de dominee. De karakun, de karakse de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn domi, zuster domi, die heet die. En mijn zuster die heet die. En sister, die heet Kark in de je domi, domi, van boder een kastelijn, de karak in de karak Zij je pakken, dominee, je pakken, zij En mijn zuster je pakken, zij En pakken, zij je pakken, zij je mijn zuster je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij een zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij de zij je pakken, zij je pakken, zij zij je pakken, zij zij en kom maar binnen, zij de wafelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zij de wafelvrouw. In de karrak, in de karrak, zij de doeminee. En de karrak, in de karrak, zij de doeminee. Een doemidoo mané, een doemidoo mané. En een zusternie het echte. En een zusternie het echte. En een zusterpie het echte. En ze maakten van boter een barornis. Een barornis vir e En de sliete, en de sliete, zij de barornis. En de sliete, en de sliete, zij de barornis. Iers betaal eens, betaal eens, zij de kastelein. Iers betaal eens, betaal eens, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverhex. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. In de karik, in de karik, zij de dominie. In de karik, in de karik, zij de dominie. Andomie, domini, andomie, domini. Emma's sister, di di di. Emma's sister, di di di. Ze maakten van boter een lichtmatroos, een lichtmatroos pardoes. Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtmatroos. En de zwitte, en de zwitte, zijn de En de zwitte, in de zwitte, zijn de Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Ik zei, je pakken, ik zei, je pakken, je toverheks. Ik zei, je pakken, ik zei, je pakken, zeiden toverheks. In de karrek, in de karrek, in de karrek, in de dominee. de dominee, een domi dominee, een domi dominee. En mijn zuster, die, die, die. En mijn zuster, die, die. die. En mijn zuster, die, die. En ze maakten van boter een dikke meid, een dikke meid, pardoes. Lekker zoenen, lekker zoenen, zee de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zee de dikke meid. Mooie vene, mooie vene, zee de lichtpatroos. Mooie vene, mooie vene, zee de lichtpatroos. In de zwieters zijn de barones. In de zwieters zijn de, de, de barones. Eerst betalen, eerst betalen zijn de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen zijn de kastelein. Zeg je takken, zeg je takken, zeg je, bakke, zij je bakke, de doverex. Zeg je takken, zeg je de Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. In de karak in de karak, zeg de domini. In de karak in de karak, zeg de domini. En de die En de die En de die, en de die en ze maken van Bolter een oude heer. Een oude heer, paradoos. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoon lekker Zoene lekker zoene, zijn de dikke meid. Mooie bienen, mooie bienen, zij de lichtpatroos. Mooie bienen, mooie bienen, zij de lichtpatroos. In de suite, in de suite, zijn de barones. In de suite, in de suite, zijn de barones. Urs betalen, urs betalen, zij de kastelein. Urs betalen, urs betalen, zij de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij de toverhex. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de babbelvrouw. In de, karak, de in de karak, in de karak, in de karak, in de karak, in de dominee. Een dominee, een dominee, en een zuster die niet kent. En een zuster die kent, en een zuster die kent. Ik ben met patroontje naar de botte magna gaan, naar de botte magna gaan. Ze vermaken wat ze vol. Ze vermaken wat ze vol, ze vermaken wat ze vol, ze vermaken wat ze vol. Mooie benen, mooie benen zijn er lichtmatroos. Zij de kastelein. En de zwitter, en de zwitter, zei de barones. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoonie, lekker zoonie, zei de dikke meid. In de kark, in de kark, Zij de dominee. Een dominee, dominee, een dominee. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging, en mijn zuster die niet de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand voert.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 Des morgens om tien uren zit ik door het raam te turen, dan ader uit de verte in mijn straatje. Een juffrouw met wat kleuters, u weet wel van die peuters, als van een schattig kinderkamerplaatje. Dan ren ik met drie treden de trap af naar beneden, want o oh, die juffrouw wordt door mij aanbeden. En ik vraag je vrouw toe, wees niet flauw, maar zeg me vrouw waarom, mag ik niet mee zo'n blokje om. Zeg kleine school je vrouw, wat stap je als een pauw, zo met je klasje in het pasje naar die school van jou. Zeg waarom doe je mij niet een keer een pleziertje, en neem ook mij eens met je mee in het vrij kwartiertje. Mijn kleine schoolje vrouw, het doe ik niet gauw. Of dat ik vertel en voor je spel, hoe ik van je hou. Ik ken mijn les, wordt een succes, neem mij gerust maar 100 het mes. Ik krijg een tien, dat zul je zien, en jou tot vrouw. Eerst deed ze wat verlegen, maar ik heb mijn tien gekregen. En alles op stadhuis, in het net geschreven. In plaats van kleuterplasje, loop ik nu in het pasje. En nu regeert ze mij haar verdere leven. Tracht ik haar te bekoren, dan lispelt ze in mijn oren. Nog één zoen en je gaat een bank naar voren. Maar die laatste kus was maar twee plus, een betere kus hij kon. Dan gaan we nog een blokje om. Zeg kleine schooljufvrouw. Wat stap je als een pauw? Zo met je klasje in het pasje naar die school van jou. Zeg waarom doe je mij niet één keer een pleziertje? En neem ook mij eens met je mee in het vrij kwartiertje. Mijn kleine schooljevrouw, het doe beslis niet al. Op dat ik vertel en voor je spelhoek van je houd. Ik ken mijn les, het wordt een succes. Neem mij gerust, maar anders mes. Ik krijg een tien, dat zul je zien. En jou tot vrouw. Ja, u hoort de muziek van de Ramblers. Met Zeg kleine schooljuffrouw. En daarvoor de solisten van Wim Sonneveld, de tv-show... Hoor u het nummer Katootje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer. Tussen 11 en 12 op de lokale omroep ZFM Zandvoort. En als het programma gemist heeft. Als u denkt van ik wil nog een stukje beluisteren. Of ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 s middag Wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog uh, misschien nog een tweetal liedjes te gaan. Corrie Konings. Maar is die Ronnie Tober met geweldig.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 Ik kan jou vergelijken met een ieder die het wil Maar wat zou het telkens weer blijken en allemaal arme bestil Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief Ik vind je geweldig, in één woord geweldig En als ik ooit weer op haar. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5